Gert Krug met het NOS Journaal. Een rechtbank in Orse massamoordenaar Anders Breivik... toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot een maximale straf van 21 jaar cel. Die straf kan telkens worden verlengd... zolang hij als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd. Breivik is veroordeeld voor twee aanslagen in juli vorig jaar. In het regeringscentrum van Oslo vielen bij een bomaanslag acht doden... en een paar uur later ging hij in politieuniform naar een jongerenkamp op het eiland Utolia... waar hij 69 mensen doodschoot. De meeste slachtoffers daar waren betrokken bij de jeugdbeweging van de Sociaal-Democratische Arbeidspartij. Tegen de rechters had Breivik gezegd dat zijn daden vreed, maar noodzakelijk waren om de islamisering van Noorwegen te stoppen. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakeren opnieuw Somalische vluchtelingen. Volgens de politie hebben zo'n 25 Somaliërs in de buurt van het complex de nacht doorgebracht. Ze vinden dat ze niet goed worden behandeld. In de omgeving van het asielzoekerscentrum Apel mogen geen tenten worden geplaatst. De Somaliërs hebben onder dekens geslapen om zo te voorkomen dat ze worden opgepakt. Rijke schoolbesturen die geld hebben opgepot moeten hun reserves alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat staat in een brief van minister van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. In het basisonderwijs gaat het om 136 miljoen euro, in het voortgezet onderwijs om 46 miljoen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat zij het geld alsnog gaan besteden aan verbetering van het onderwijs en de inspectie zal daarop toezien. De Koninklijke marie is tevreden over het verloop van de zomer op Schiphol. Er waren weinig incidenten en de invoering van het kinderpaspoort veroorzaakte nauwelijks problemen. Volgens de marie is het acht of negen keer voorgekomen dat een familie niet op vakantie kon omdat kinderen geen eigen paspoort hadden. Sinds 26 juni is dat verplicht. Ook over de paspoortscan, waarbij reizigers zelf bij een zuil hun paspoort kunnen scannen, is de marie tevreden weerwolkenvelden wolkenvelden en zonnige perioden, vooral in het noordoosten een paar buien. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen buien, ook wat zon en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viele op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 5 kilometer tussen 1 Eemnes en Afri Bunschoten. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Staat 6 kilometer tussen Amersfoort en Nijkerk door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Zwolle op de A27 kan bij knooppunt Lunette het beste kiezen voor Arnhem. Dan ga je via de A12 en dan de A50. Tot zover de verkeers...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 And age.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 FOR- oh. En ik ben aan het einde van samba droom. Ik Que eu quero passar pois eu sou tão mal já animado eu quero ir samba Este samba que misto de maracatu essa mas eu peço